Dit is Joeri Stubinitsky met het NOS-journaal. Op de Russie de Wolga is een cruise schip met 170 opvarenden gezonken. Zeker één persoon is verdronken en er zijn 96 vermisten. De oorzaak van het ongeluk met het schip De Bulgarije is onbekend. Het gebeurde in de regio Tatarstan, op honderden kilometers ten oosten van Moskou. Een treinongeluk in het noorden van India heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. De trein was op weg naar de voet van het Himalaya-gebergte. De trein ontspoorde in de deelstaat Uttar Pradesh. Een rijtuig raakte los en andere rijtuigen schoven in elkaar. Reddingswerkers zijn nog bezig om mensen uit de treinstellen te bevrijden. Bij uitgaansgeweld is vannacht een dode gevallen. In een discotheek in het Overijsselse Rijssen kreeg een bezoeker van twintig ruzie met een groep mannen... Over en weer vielen rake klappen. De man uit het naburige Wierde raakte zwaar gewond... en werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Daar is hij later overleden. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. De politie heeft vijf mannen uit reizen tussen de 17 en 21 jaar aangehouden. In de Tour de France heeft Wout Poels opgegeven. Hij stapte kort na het begin van de negende etappe door het Centraal Massief af... Poels, die rijdt voor Vakant is ziek. Hij kwam gisteren al op grote achterstand binnen. Bij de Rabobank is de Spanjaard Karate vandaag niet meer van start gegaan. Hij had te veel last van verwondingen die hij heeft opgelopen bij een valpartij. Robert Gesink, die eerder ook hard is gevallen, zit nog wel op de fiets. Hij verloor gisteren op de belangrijkste klasse mensrenners en twijfelde na afloop openlijk of doorgaan nog wel zin had. Op de eerste beklimming van de dag reed Gesink met zijn ploeggenoten achter in het peloton. Het weer op veel plaatsen zon, maar er ontstaan flinke stapelwolken die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien. Het is 20 tot 24 graden. Morgen droog en volop zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Schoen. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Niemen en Muiderslot 3 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisschokken zijn weer vrij. Richting Amsterdam tussen bussen en Muiden 7 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij Zoetermeer nog 4 kilometer, de nasleep van een aanrijding. En door werkzaamheden op de A20 gouden richting Hoek van Holland tussen het knooppunt de plein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En my old piano Met het nieuws van vandaag Zeker twee mensen zijn omgekomen nadat een cruiseboot met 173 personen aan boord zondagmiddag rond 2 uur lokale tijd zonk in de rivier de Wolga in Rusland Dat meldde Russische media op het basis van informatie van de regionale hulpdiensten in Tatarstan Op 100 kilometer ten oosten van Moskou Zeker 55 mensen konden gered worden door een schip in de buurt. De reddingsdiensten zijn uh, nog steeds op zoek naar overlevenden. En Australië wil een CO2-belasting gaan uh, heffen op het klimaatverandering aan te pakken. Circa 500 grootste vervuilers moeten 23 Australische dollar, ruim 17 euro per ton uh, CO2-uitstoot gaan betalen. Dat maakt de premier Julia Gillard zondag bekend. De belasting zou per 1 juli 2012 ingevoerd moeten worden. En bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van Cong Congo zijn uh, vrijdag zeker 74 van de 118 inzittenden om het leven gekomen. Ruim 40 mensen zijn gewond geraakt. Dit heeft het Rode Kruis zaterdag meegedeeld. Er was verwarring over het aantal slachtoffers. Een Boeing 727 van de luchtvaartmaatschappij Hewa Bora Airways stortte vrijdag in slecht weer neer in het oerwoud. Kort voor de landing in uh, Kinzangani. ruim twee, uh, 1200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kinshasa. En de Amerikaanse regering gaat voor 100 miljoen dollars aan militaire steun aan Pakistan opschorten, of misschien wel schrappen. Met deze maatregel wil Washington Pakistan straffen voor het wegsturen van Amerikaanse militaire trainers in de afgelopen weken. Met vandaag in 1995 bij een busongeluk in Zuid-Frankrijk komen 23 passagiers onder wie twee Nederlandse vrouwen om het leven... Enkele dagen later bleek dat de chauffeurs zich niet aan de toegestaande rijtijden hebben gehouden. Ze worden dus gearresteerd. En vandaag in 1985, Coca-Cola besluit na een lawine aan de klachten weer de oude Coca-Cola smaak op de markt te brengen. Het bedrijf had de cola zoeter gemaakt, maar veel mensen vonden dat haar maar niks. Vandaag in 1991, voor het eerst in de geschiedenis, heeft Rusland een gekozen president. Het is Boris Yeltsin, die de kandidaat van de communistische partij bij de verkiezingen had verslagen. Weerbericht zondag wolkenvelden en wat zon. Matige zuidwest tot westenwind. maximaal temperatuur in Zandvoort 20 circa graden. Morgen zondag matig zwakke wind uit westelijke richtingen. maximaal temperatuur in Zandvoort rond de 21 graden. Goedemiddag zondag ik kom met de nieuwe van Neon Trees. Follow me away. We gaan even naar het volgende. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De laatste damesradio. De strijd van Joop en Vanillo. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De Tour de France. We hebben nieuws over de Tour de France. De Spaanse wielrenner Ahmed Tourzouka heeft zondag de ronde van Frankrijk naar Val moeten verlaten. De renner van Euskatel, Euskadi, was betrokken bij een valpartij bij het 40-kilometerpunt. Stapte nog wel op, maar gaf later alsnog op. Tsuruka is naar het ziekenhuis gevoerd. Ook de Rus Pavel Broed is zondag uh, afgestapt. De renner van Katsucha was van vroeg in de recht achterop uh, geraakt. Ook Nederlands nieuws, want Wouter Poels... Wout Puls moet ik eigenlijk zeggen. Is in de negende etappe van de Ronde Frankrijk ook afgestapt. Puls werd uh, vrijdag ziek. Kon amper eten binnenhouden En uh, reed uh, zaterdag op zijn tandfeest naar de streep in uh, Super Bessie Sanger. Hij arriveerde op de berg als laatste en was net op tijd binnen. Ik zag de angst in zijn ogen. Zij ploegleider Ma uh, Michel Cornelissen die hem uh, zaterdag in de moeilijke slotfase uh, bijstond. Hij was bang dat hij niet op tijd zou binnenkomen. En uh, nog meer nieuws. Rabo-renner Garate gaat ook uit de Tour. Hij gaat niet meer van start in de negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Karate had er al een hele moeilijke achtste rit. Hij gold als belangrijkste steunpilaar voor Robert Geesing. Die zichzelf ook heel erg last heeft van naweeën van een val natuurlijk. Geesing gaat nog wel door. Karate ging in de vijfde etappe onderuit en liep daar een scheurtje op in zijn rechte bovenarm. Hij heeft daarna nog drie ritten volgehouden. Maar na een zware dag van zaterdag is hij in overleg met het medische team. En de ploegleiding besloot dat de Karate niet meer op de fiets staat. En in 2009 won hij nog een etappe in de Tour. Ook nieuws over Robert Geesje, natuurlijk, de belangrijkste man van, um, van Nederland. Dat zometeen. Ook nieuws over Rob Ruig van Kanselij. Hij zegt: het is de grootste onbekende in het Nederlandse peloton. Rob Ruig eindig in het achtste etappe. De eerste rit met een aantal, griffen, een aantal pittige beklimmingen. Wel als beste Nederlander, gisteren dus. En dat terwijl de tour voor, volgens hem nog niet is begonnen. Van jongens, heb je hiervan gedroomd om de Tour de France te mogen rijden? En uh, nu is het moment eindelijk aangebroken. Dus uh, ja, daar geniet je gewoon extra van om dat uh, mee te mogen maken. En dat je die kans ook vanuit de ploeg krijgt. Laten we wel stellen dat ik dat zelf heb afgedwongen, denk ik. En, uh, ja, dus dit is wel fijn. Uh, maar ja, eigenlijk begint het nu pas. Dus uh, zo zie ik het ook. Is het zwaar? Uh, zwaar, ja. Kijk, alle koersen die je rijdt als uh, beroepswielrenner zijn zwaar. En uh, ja, de Tour is natuurlijk uh, wat hectischer en nerveuzer dan uh, andere koersen. Dat heb ik wel gemerkt de laatste weken. Maar uh, ja, op zich uh, gaat het wel goed nu uh, tot op dit moment. Ben je nog iets van plan de komende dagen? Kan dat? Uh, ja, normaal wel. Ik wilde eigenlijk de eerste week uh, wilde ik goed doorkomen. En dan in de bergritten. Uh, dus eigenlijk de tweede en de derde week uh, wilde ik kijken hoe ver ik uh, kon komen. En hoe, hoe het met mijn conditie uh, zou staan. Uh, voor het moment uh, zit het nog goed. En uh, ja, wie weet ga ik volgende week of twee weken daarna ijs proberen. En ja, als je nou elke ochtend hier tijdens de Tour de Frans voor de spiegel staat. En je, je kijkt naar jezelf. Zeg je dan, zo Rob, mooi dit. Ja, dan denk je, je ziet er nog goed uit vandaag. <laughs> dat, <laughs> ja dat denk ik dan, ja. <laughs> als het allemaal goed zit. Ja precies, als het allemaal goed zit, dan, uh, dan zit de rest ook goed. Dus, uh, ja. Rob Rijg dus... Uh... Een uh, onbekende favoriet in de Nederlands peloton. Ook uh, natuurlijk nieuws over Robbie Gees. Want Robbie Gees is voor de start van de etappe naar Zaanvloor. En opgewekter dan op de avond die daar uh, aan voor ging. De comma van Rabobank heeft uh, goed geslapen. En maakt zich geen zorgen over het uitrijden van de etappe van vandaag. Om 11 uur vanmorgen draait de oranje blauwe bus het marktplein van Iswar op. Het eerste nieuws uit het Rabokamp is niet goed vanmorgen. Acht fietsen gaan er van de auto's. En dat betekent één minder dan normaal. En dat betekent dan weer dat voor Juan Manuel Karate de tour voorbij is. Hey Karate die rijdt al, uh, ja, was betrokken bij dezelfde valpartij als Robert. Uh, oh, waarschijnlijk misschien niet, maar uh, was er eigenlijk slechter aan toe. Als Robert heeft uh, drie dagen achter in het peloton uh, gestreden voor wat hij waard was, maar er komen nu allerlei uh, bijverschijnselen om het zo maar te zeggen door zijn verkrampte houding op de fiets en. Uh, we hebben afgewacht tot vanochtend, maar dat ging eigenlijk niet. Dan snel over naar Robert Geesink, ons nationale zorgenkind. Die gisteren liet weten dat hij op deze manier niets in de Tour te zoeken heeft. Hij start in ieder geval wel, zoveel is duidelijk. Maar hoe? Een nieuwe dag om, uh, ja, om, om te kijken en te hopen dat ik uh, gewoon uh, vanavond nog altijd zo bijsta. En dan uh, hebben we morgen een rustdag om er een beetje van bij te komen. Hij oogt en klinkt monter. En dat is al heel wat op het moment. Dan over gisteravond. Wat heeft hij na de etappe gedaan? Niet veel. Uh, in het hotel uh, verduisteren, maar zeer uh, eten. Slapen. Goed geslapen? Ja, een beetje op de verkeerde kant volgens mij. Nu voel ik mijn ribben weer. Maar het is altijd wat. En, uh, nou ja, het begint langzaam aan een beetje een verhaal te worden natuurlijk. Dus uh, laten we maar gewoon gaan fietsen. En dan uh, hoop ik morgen... Uh, ja, die rustacht, die kan ik wel, uh, wel goed gebruiken nu. Dus uh, dat ik dan eventjes een beetje bij kan komen. Je lacht toch een klein beetje? Ja, ik moet hem watten. Het is gewoon, uh, wat ik gisteren al zei, zo is het niet leuk op de fietsen. Maar uh, mannen werken hard voor mij en ik ga natuurlijk gewoon uh, mijn best doen. en uh, Ik ben ervan overtuigd dat ik een sterk lichaam heb en dat ik uh, verderop in de tour nog wel weer uh, betere, uh, betere dingen ga laten zien dan wat ik uh, de afgelopen dagen heb gedaan. Toch klinkt het allemaal al beter. Geestie kijkt zelfs weer vooruit. Dat doet ook ploegleider Adrie van En dan over de rit van vandaag. Ik denk dat het vandaag een heel verraderlijke etappe zou kunnen worden. Een heel lastig parcours. Uh, niet direct uh, de grote kanonnen verwacht ik in de aanval, maar uh, mannen van de tweede lijn. En die hebben wij ook een aantal in onze ploeg. Uh, die zijn ook heel sterk en heel goed. Dus uh, het zal vandaag van hen moeten komen. Dus jij hebt net tegen een paar van de jongens gezegd, als er gesprongen wordt, spring mee en zorg dat je mee bent. Absoluut. Want Van Houwelingen beseft dat succes het beste medicijn is tegen malaise. Mollema, Sanchez, Barredo en ten Dam mogen in de aanval vandaag. Voor Robert Geesink geldt, overleven. Robert Geesink dus. En uh, de, op dit moment is de, de koers natuurlijk bezig met een uh, kopgroep op dit moment... Dat is, uh, uh, dat is als volgt met uh, Johnny Hoogerland in de kopgroep. Nederlander natuurlijk. bergtrui willen Willem nu heel graag terug. Thomas Verkler, Luis Leon Sanchez van de Rabaploeg, Sandy Casar en Juan, uh, Juan Antonio Fletcher. Die worden gevolgd op 6 minuten 25 door het peloton met onder andere uh, Thor of de, de gele truidrager. En bij de Tour de France hoort natuurlijk een, uh, een speciaal nummer. Gemaakt door Driesje Roelvink. Dit is de Tour de France. MUZIEK De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. En ik weet hem al die tweede positie. Met theo Koma aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land. Jij ja, als een mond in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van Joopie zitten melk. De ploeg van Post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo komen zat weer achter op de motor, de eet dat we te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. luister aan mijn radio, de strijd van Joop en van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 De ploeg van Post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. Het EO komen zat weer achter op de motor, de het te verslaan. De to the friends Ja, ik ga ja, niet is Ik ga niet komen. niet komen. Ik ga Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. Ik ga De komen. van ga Radio toe van twee tot zes. Het O oh joopat oh joop, wat benouwd met nog een rij 4 kilometer te rijden. Toe de Frans de tijd van mijn leven. Kijk dat geen boven de bergen die duizend koppen gemeenten met die staan. Doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop. Na nu toe. Al zijn niet door de heel zak. Op zijn eten gekregen, dan gaat hij deze koning op één e tafel op je naam Nee, geen tappen naar de ambulance. De tijd van hen leven. En ik ga door. En ik ga ervoor door. De Tour de France. Sorry hoor. Ter compensatie zal ik nu even goede muziek gaan draaien. Zometeen regio nieuws, wat is er gebeurd hier in Zandvoort en omstreken. Maar nu eerst ter compensatie van Dries Rolfink, Jui Lewis en de Niels. Do you believe? En de nieuws En do you believe in love Zondag in Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En we gaan even kijken naar het regio nieuws En we gaan meteen met beginnen met een aantal mensen feliciteren Want de volgende acht leerling van het Wim Gertenbach College is Na een herexamen. Alsnog geslagen Het gaat om Dennis Bahar Jamiro Hel, Sebastian de Jong Michelle Koper Hessel Luiken Margot Mague. David Mel en Melody van de Stam, van harte gefeliciteerd. Ook uh, uh, nieuws uh, Hoofddorp, want het onderzoek naar die brand is afgerond. De politie Kellenland heeft onder leiding van het Openbare Ministerie een strafrechtelijk uh, onderzoek verricht naar tragische brand in Hoofddorp. Vandaag kan gemeld worden dat het onderzoek is afgerond. De nabestanden zijn van een uh, onderzoeksresultaat op de, hoogste, uh, op de hoogte gesteld. Uh, uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van geweest van een opzettelijke brandstichting. De sla vijf slachtoffers van de vijf bewoners van de woning aan de haaier van zommersingels uh, uh, 15 in Hoofddorp. De moeder en de drie kinderen. Ze zijn alle vijf overleden tegen van de brand. Er is geen sprake van andere uh, verwondingen. Nou is er een conclusie gekomen. Uh, waar vastkomen staan dat de sprake is van opzettelijke brandstichting. Deze conclusie volgt uit de navolgende constatering. Er zijn meerdere afzonderlijke brandhaarden gevonden. Op meerdere plekken in de woning is de brand aangestoken middels motorbenzine. In de woning zijn twee jerrycans aangetroffen. Een technische oorzaak uh, kan, kan worden uitgesloten. Er is geen braakzade aan de woning. De bevindingen uit het forensisch en tactisch onderzoek zijn uh, dat de vader de brand heeft aangestoken. En dat daarbij uh, geen hulp van buitenaf heeft gevoerd had, de brandweer was snel, de platen, maar heeft helaas niet meer kunnen voorkomen dat alle 50 gins, gins, gins, zinsleden de brand niet hebben overleefd. vreselijk nieuws natuurlijk even naar het, het volgende attention kent natuurlijk Oké. Okay, here we go! Ja, wat goed nieuws. Op het badhuisplein in de Aanginse Boulevard worden zo'n 30 zaken opgebouwd. Voor de oudere jeugd staan er uh, een autoscooter, Number One, een trip en een Rupsbaan klaar. De toppers uh, op een kermis in Zandvoort zijn Breakdance en de poliep. Voor de jongere kermisbezoekers staan er een draaimolen en een zalte trampoline opgesteld. Altijd prijs geld van de kleinsdiensten bij Skibal en Lijntrek. De beginnigheid kan door de volwassenen worden getest bij de Grand Pucer, Grijpkranen en de schietsalon, de oliebolden en de suikerspinnen en de kraam zorgen voor het stillen van de hongerige maag en de lekkere trek. Na spe spectaculaire attracties zorgt ook voor een volfeestprogramma uh, voor onder meer nog meer vertier. Op beide zaterdagavond zal er uh, om half elf een spetterende en spectaculaire vuurwerkshow worden vertoond waardoor de skyline van Zandvoort prachtig zal worden verlicht. De, uh, dinsdag en donderdag zijn eurodagen Op deze dagen zullen de attractie hun rondjesdrijvers leggen 1 euro per rit Op woensdag om 7 uur zal de Rode monster Elma uit Seesomstraat Elm, uh, een bezoek brengen aan de kermis Uiteraard zal hij daar alle tijd nemen om kinderen kermis te maken En uh, met hen op de foto te gaan uh, vrijdag 29 juli is het Matsumatsu van de populaire tv-serie O.E. Gerseuw die naar de zijn in Zandvoort komt. Vanaf 8 uur is, het, uh, Joey, uh, is Joey aanwezig en heeft uh, de wat oudere jeugd de mogelijkheid om handtekeningen te verkrijgen en met hem op de foto uh, te gaan. Zondag 31 juli, de laatste dag van de kermis, komt Dora naar Zandvoort de uh, om deze kermis te vieren. Deze tv star is bekend van Nickelodeon en is vanaf 3 uh, uur aanwezig voor een meet-and-greet met de jongste kermisbezoekers. De openingstijden van de kermis zijn op vrijdag en zaterdag van 12 tot 1. En op zondag en overige door de weekse dagen van 12 tot 12. 12, tot 12. Voor korting moet men zeker eens gaan kijken op www.kermiskorting.nl Want er staan bonnen die recht geven op een leuke korting op toegangsprijs voor allerlei uh, attracties. De kermis vindt plaats op uh, de boulevard en het uh, Badhuisplein. Het is uh, 5 over half 4. Goedemiddag zondag in Kermeland met de nieuwe van Anouk. Oh, what I wanted, but then again Living a life I couldn't go on another day Zondag in Cannermeland. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. En don't push it, don't force it En wat is hier goed hè Leen hebben het en ik houd het Ik ben een beetje in deze tijd in een uh, Beetje een discosfeertje Gisteren, ik doe ook entertainment filmprogramma View een programma op uh, zaterdag van 5 tot 7 En um, ja, ik weet het niet Ik heb gewoon zin in met disco met beetje soul classics En uh, daarom hoor je dat uh, regelmatig ook hier bij Zonnige Kelland. Waarom? Omdat het kan en dat ik er zin in heb uh, zometeen nieuws over een aantal evenementen. We gaan uh, proberen in te bellen. Die een heel leuk evenement organiseert. Wat het is, blijf luisteren. Eerst Marco Borsato. Dit is Binnen. Laat de kolen maar even staan, hoor, anders zit het helemaal vol. Metrostation en shake it. We gaan even door met het uh, volgende, want uh, club sportief. Je weet wel, de sportschool verzorgt bij goed weer op zondag om uh, 10 uur. Dat is volgende week. Yogalessen bij Republiek Bloemendaal. Inschrijf voor deze gratis lessen kan via i. Het zal meerdere keren worden gehouden. Elke zondag om uh, 10 uur bij lekker weer. En inschrijven kan dus bij i.honderdus.clusfordief.nl Ook nieuws als je een keer naar Haarlem gaat. Leuk nieuws, speciaal voor kinderen. Tot ongeveer 12 jaar liggen bij de, K de Kassabali gratis speurtochten klaar. Herken jij al die ogen en neuzen op de schilderijen? Of zoek jij toch liever naar dieren? Er zijn drie verschillende speurtochten. Als je klaar bent, krijg je een mooie kaart als herinnering. Als je meer wat weten wilt komen over het bijzondere gebouw waarin het museum is gevestigd, vraag dan naar de speciale uh, sp uh, ja, speur, uh, pusselspeurtug over de geschiedenis van het gebouw. En leer ze ook over de vroege bewoners kennen. De hele tijd uh, kan dit natuurlijk en dat kan bij Groot Heiligam 62 in Haarlem. En dat uh, kan bij het Frans Hals Museum. Speur toch hartstikke leuk. En creative workshop uh, voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij de tentoonstelling Freuds Droomland. Uh, de kinderen krijgen eerst een korte rondleiding van onze museumdocent Freuds Droomland. Daar gaan ze een, uh, hun persoonlijke droomvanger maken. Deze workshop wordt tevens verteld over dromen en komt af en toe een mooi verhaal voorbij. Maximaal 10 uh, kinderen per groepje is mogelijk. Het prijs per kind kost 6 euro en dat is inclusief entree in museum. Rondleiding, begeleiding, workshop en materialen workshop en uh, natuurlijk een drank waar Waaronder limonade. Reserveren kan via servicebureau. servicebureau at het dus reserveren via servicebureau.hetdolhuis.nl En het doolhuis is op het single 2. En het is uh, meerdere keren vindt het plaats. Dus uh, inschrijf via servicebureau.hetdolhuis.nl uh, en uh, nog iets leuks, spuren naar sporen, leer onder leiding van een boswachter. Sp uh, Prenten, sporen van dieren af te, af te gieten in gips om zo een leerzame dierenspoorverzameling aan te leggen. Het kan bij de uh, Teterodeweg 27 in Overveen. Voor meer informatie kan je checken naar www.np-zuidkeleman.nl. Het vindt plaats op 13 juli 2011 van uh, 2 tot half 4. Hartstikke leuk, spuren naar sporen. Hey, we hebben het np-zuidkenneland.nl voor meer informatie en het vindt plaats op woensdag 13 juli 2011. In de tweede uur gaan we meer informatie krijgen voor het kanovaren bij volle maan. Ontzettend leuk wordt dat Romantici van Nederland opgelet. Het seizoen voor carnaval is weer van start gegaan. Komt kanovaren bij volle maan. In het uh, derde uur van zondag in Kenneland meer informatie daarover. Het is uh, zes voor vier, zo meteen het nieuws van vier uur. En daarna zijn we terug met zondag in Camelot. De het derde uur. Nu eerst muziek van de Brother Johnson. Dit is Stamp.